Wij beginnen de zogerles 271 op de pagina resh q g 223 Asulam de linker kolom de regel 8 we waren begonnen op de vorige les, aan het einde van de vorige les, de Oud resh and En die gaat over um, Parashat Kadmaa, over het eerste eh, fragment uit de Torah in de Twilling Oftewel uh, de letter Jude, wat overeenkomt met de letter Jude van de naam van de Hawaii. Herinner je nog, ja? Dat in de twielen zitten vier twielen shalrosh, twielen van het hoofd. zitten vier, Er zijn vier compartimenten en daar zitten vier hoofdstukken uit de Torah. Die qua kracht zijn vormen de naam Jut Kei -ke, De naam van de barmhartige Avaya. En dat is wat men aantrekt uh, naar zich toe. Wanneer men dit vrienden aandoet, dat wil zeggen wanneer men van binnen, van binnenuit, dat men man omhoog brengt. Voldoende man om uh, ook de gadloed in het hoofd te halen. Want het hoofd is... Uh, zo hebben geleerd. is gar licht gar, en die zijn Hawaiiot, die zijn Hawaies. Terwijl in het lichaam is komt het, uh, de naam Elohim en de hele klieu is om de naam Hawaija door te trekken, als het ware, te duwen, te pushen door, pushen we door onze uh, beschikbaarheid, onze correctie van de kilium, dan corrigeren we nog een keer, gaan we als het ware verder opgraven opgra in onszelf, graven in de zin van daar waar moeras was onreine was, komt water, ja, net zoals bij het opgraven van een uh, waterput, en dan gaat men daaruit, uh, daaruit dan komt water, water, zuiver water, hoe dieper, hoe zuiver, en, enzovoort. Dus, uh, het gaat dus over die, dat, die letter jude, Van de namen van van 8. acht en een eitlech. 1. Abba wa Aromzin baot neechen jude de shem Hawaii. Scheha romezet le apa. Waamilui... Kind, de hoe waf Romezli ima. En nu goed, goed, goed, goed leren dat Wat hij nu ons vertelt, want dat is wat, wat ergens, wat eigenlijk nauwelijks wordt geleerd El, elders. Men leert mechanisch, hu, die Sferood, Gaan enzovoort, so maar de, in de namen, in de namen van Hashem, überhaupt in de namen, heilige namen, daar hoe en ook de letters, de opmaak van de letters, de vulling van de letters, daar zit wel de essentie van ook van um, de krachten, de heilige krachten van het eeuwige leven. Acht, aar, dat wil zeggen. Abba wa-ima in de hoge Abba en Ima. Waarom zijn baot oud die? Uh, hint waarop waarvoor of, uh, die zin die hint waarvoor is gegeven in de letter jude van de naam van de naam Hawaia dat en u goed kijken, dat de letter jude ja dus de, de hele uh, Jude die gevuld is, ja, Jood waf dalet. Als je dan Jood voelt, voluit schreef, dan is het Jood waf dalet. En als je kijkt naar uh, die drie letters, Jood waf dalet, dan is de letter Jood, de eerste letter, die zin speelt op Abba. Waarmee de Jood. Terwijl de vulling van de letter Jude, oftewel de letters vav en dalet zin speelt op ima zie je dat en samen is het de letter jude de vulling is ima, zeer, zeer speciaal zie je dat, het mannelijke is de, de letter zelf de letter jude en de vulling is vav dalet ook tien, zie je? daarom is ook de letter jude voluit geschreven, is Twintig. Tien van Abba en tien van Ima. Tien zit in de letter Jude van Abba. En Wav Dalet is van tien, zes en vier. Tien van, van Im. Ar30, Ima. U De Abba wie Ima, de Rechel elf. Nikra kodisch. En ik heb een paar parten met een sud parten De een paar parten Ela een paar parten met een paar parten im een paar parten met een paar parten met een paar parten met een paar parten met een paar de met een paar parten met uh, dit uh, hoofdstuk, dit fragment dat van de Torah, die zin speelt op Kodesh. En die zegt ook, Kadesh li, heilig aan mij, Kadesh, heilig aan mij, elke eersteling. Heilig betekent dat dit uh, zin speelt op de abu die die Kodesh heet. Wanneer kraa, bahor en die heet bahor die heet eersteling. Misschien zijn, Waarom heet die eersteling? Omdat geen andere parzuf. Regel twaalf. Van vanaf dus Jisshood en zoon van de absolute die koodisch heeten. ze heeten niet koodisch maar zij uh, pas wanneer, uh, wanneer zij ontvangen het heilige, anders dan wanneer zij ontvangen het heilige van de hoge Abba en Ima. Kijk wat die zegt ons. Dus, Godus begint, de Kedusha, het heilige, komt van Abba en Ima En de zon en zelfs de wat zegt die ons ook hier zoet en de Zoon, hé, kijk dat is dan een belangrijke toevoeging dat ook hier onderste binadi uh, afgedaald was naar de Zoon. ook die niet heet niet Kodesh. maar pas die maar die wanneer zij ontvangen die heeten die hebben de kudusha het heilige pas wanneer zij die ontvangen die die zich van de hoge Abba en Ima. Erg belangrijk. We hebben dat geleerd. Waarom? Omdat hier soort van de Atsilut begint al onder de staat, al onder de gesee van de Arichanpien. En dan onder de Gazef van de Arichanpien is al uh, geen uh, Masach al begint te werken eigenlijk Massach, die staat in um, onder, de hoogma, onder de Ketter in de Kogma van de Arigantin, oftewel onder het hoofd van de Arigantin, hoofd in de zin van dat Malgoed die is opgestegen in de Tweede Tsimtzum, onder de Kogma staat. En Abba in Ima die Eigenlijk de hoge arbeid in iemand die onder die Malchut staan. Tot de Chazé van de Pin. Die eigenlijk willen alleen maar Chassadim. En daarom de Massach die onder de Chochma, Keter Chochma staat, van de Pin staat. Werk niet bij hen, want Chassadim kan je dan zowel boven uh, in het hoofd zijn of onder uh, de, die hebben geen gochma nodig, daarom dat massage werkt niet voor, ten aanzien van hen. Uiteindelijk, uh, is geven. Geven kan je overal: boven de gezet, onder de gezet. Het is niet. Uh, die, die, daar heb je geen massage voor nodig. Speciaal massage om te waken dat men geen uh, gochma ontvangt, want dan. Daar heb je dan äh, speciale äh, kracht voor nodig. En dat is allemaal onder de geze van de Arihampin dat is dan Jishsot en de Zoon. Dus ze kunnen niet van Kedusha on, ze kunnen niet geen äh, Kedusha hebben anders dan door die Kedusha van de het heilige van Abo in Ima te ontvangen, want Abel in Ima heet God is heilig. 14. Het is niet gering wat wij leren hier over het heilige. Dat wij weten dat het komt van Abba en Iyima. Heilig. Want uh, hoeveel jaren dag in dag uit had ik dat woordje heilig, kadusha, Kadosh uitgesproken. zonder, Zonder, net zoals een aap, zonder te begrijpen, wat is dat, waarvoor, waar komt het vandaan, en uh, gewoon naapen en vanaf de lippen en naar buiten. En nu weten we wat Hashem wil, dat wij hem leren kennen, dat wij leren kennen zijn boom des levens, en dat wij deze boom des levens, uh, het schaïm in ons projecteren en maken wij van binnen ons eh, deze boom, de ges dat gestalte van de boom, geestelijke gestalte, dat is dan, dat is de, de mens eigenlijk, de mens met een, met een hoofdletter, eh, de mens die, zoals die eh, geschapen is en zoals naar zijn. Warde, zoals Hashem hem heeft geschapen en het doel van zijn bestaan. Vierke. Uze, shomer Bukhra de Holkutschina laien, Shehu, vijftien, habachor. De hooi partsof in kadisch in de adzilut. Ki zestien agdusha, schoewe partsof e adzilut. Mi aber, wie i punt. dat is wat he onze zogar zegt. Buchra de hoolke kutsch in De eersteling van alle hoche, heilige, Shehu ha Bachor, is de Bachor, die, Bachor, Bachor, die is, bahor is de le Lechol partsofin kadishin de Atzelut de Eersteling van alle heilige partsofin van de Atsilut. Ja, wat wat onder de. Abba en we hooge die zijn niet de heilige parzufim, die, oh, die alleen maar ontvangen van het heilige. want het heilige, die, het heilige dat in de parzufim van de atzilut is, wordt aangetrokken van abba en ima. Kijk nou hoe heerlijke, wat een heerlijke logica. Geestelijke logica, als we weten te werken en uh, te smaken F die tien stuifrot en of of terwijl vijf him. Dat is de genie, dat is de het goddelijke van Ari wat hij hoe hij van boven heeft dat ontvangen. Dat uh, kennis en dat, dat beeld, deze kennis en beeld, het beeld van vijf part of team, oftewel tien sferot. Niets anders nodig is. Je kan daarmee werken. Uh, alles kan je daar, daar, daarmee uh, verklaren. Alles kan je daarmee uh, aan, daardoor aantrekken naar jezelf. Uh, naar, naar jouw ziel en geven aan je ziel de, het balsam, de nodige voed, de voeding, dagelijkse brood. Dat is wat ook Yeshua had gezegd. Geef mij, Vader in de hemel, geef mij, me, uh, geef ons dagelijkse brood. Dat is wat Yeshua had gezegd. Vader in de hemel, Abba van Abba en Ima komt het heilige. Het heilige is het voedsel voor onze ziel. En niet iets anders. Wat aan zeventien hong. Kiorach ochmanik red kodes. Oog waar achten niet bij er. Schabo hem mem de celem. We hem hochma in de zilut. We schommsche hochma stim a. Met labeshet twintig u met alemet behem. Wat amu en de reden ervan is. Of de zinder van is. Je hoort, niet Nikret, Kodesh, elk woord hoor, elk woord wat hij zegt. Dat het licht, Gogma, heet Kodes. Oegwaar heet heilig dus, wat heilig is. Oegwaar niet bij haar en het is al uitgeleerd, dat abba en ima, die zijn de letter mem van de celem van het beeld. Zoals we hebben geleerd dat beeld Gods, ja. We have the chokmah and that is the chokmah van the tzilut. and that is the chokmah van the aviel tzilut. Um, that the chokmah, the chokmah. Yeah, that is the chokmah, the de the hidden chokmah, the. Verborgen is, oftewel boven in het hoofd van de Arichan dan hebben we de ketter en de Gogma. Deze Gogma, waaronder de Malgoed staat eh, opgestegen in de tweede Simpson, Dat is hey, die heet verborgen Gogma, omdat al die 6000 jaar worden ze niet eh, ze daar verborgen. Eh, maar deze Gogma wat van de hetrout. Dat is de, die Chogma van de Abu en Ima. Herinner je nog, de, de Abo, hij zal dat waarschijnlijk ons dat verder vertellen. Dat is dan de Chogma van de Bina, die opstijgt in de steeds eh, naar, naar het hoofd van de En Dan verkrijgt die Bina, Verkrijgt dan eh, de Gogma. Want eigenlijk is het alles wat wij ontvangen is eh, van de. Niet de Chogma zelf, dat is wat deze Chogma, verborgen Gogma, maar de Gogma van, van de Pina, dat is wat wij verkregen gedurende 6000 jaar. Dat is wat hij zegt. Dat de Chogma van de Atsilud, dat is de Gogma van de Atsilud. Abba en Ima. Mishumse Chogma maar omdat de verborgen Chogma met Labeshet, is ingebed en verborgen in hen. Kijk, als wij zeggen boven, beneden, ja, zo, zoals we zeggen bijvoorbeeld, de Gogma Stima, de verborgen Chogma, is hoger, ja, in het hoofd van de Arichantin, terwijl abuima onder de Malchut, oftewel onder de uh, het hoofd van de eigen en daar waar de malgoed staat kunnen we ook dat zeggen van binnen en innerlijk en meer en omhulsel ja, maar, kunnen we dat zo zeggen Zo zeggen? Wat, wat hoger is is innerlijk het is hetzelfde so. het is net of jij let op, waarom is het zo het is net of je kijkt in het zicht van boven. Als je kijkt naar bijvoorbeeld van boven, dan zie je bijvoorbeeld dat wat binnen is, wat hoger is, is, lijkt het, is, is, je ziet het wel dan het binnen is. Als je kijkt bijvoorbeeld naar een, naar Evel, Eitel, Eitel toren, ja, Evel toren, Evel toren, geloof ik, sorry. Dan zie je wel dat de, dat de spits en dan zie je dat dat is, is in het midden van, uh, van het hele. Dan zie je dan de hele um, omvang, als het ware een vorm van de onderste bod, bod, de bodem van de toren, hegeltoren en daar binnenin, het, binnenin zie je dan die spits. Dus... En hoe hoger dus, hoe, die, hoe centraler is dat, eh, ligt het, kan men dat zien in het zicht van boven. Zo is het ook eh, het in het geestelijke, dat wat hoger is, kan men ook weergeven, kan men ook dat eh, definiëren als het meer, meer innerlijke ten aanzien van wat laag. 20. We im kolze hemat smam nif Rak 21. Lef genad avir adachje. De heinu or chasadim. 22. Mishumsche hochmazo nistama bareshe de arihantpin. Wein 23 apart zoof יה חולין לקבל חכמה רב מיבינא 24 חוזרת לי ית חכמה בעד שאול רשדרי חנפין 25 ומיתירדת שאמי מחומסטים א על ידי אבו ימאס 20 וזניקרד גם כן בשם חכמה 27, waar gochma, zo, nekret, bashem, gochma, de het betnetje, wat geweldig hoe dat, dat ons dat nog een keer en weer op het van andere van verschillende invalshoeken, dat op verschillende plaatsen dat weer brengt, want dat leren we steeds, dat wordt steeds ingeankerd, dieper komt het in ons en gaat leven in ons, daar gaat het om. Wij leren de Kabbalah in de zin dat het moet gaan leven, borrelen in jezelf. In jezelf niet de Kabbalah moet borrelen, maar door de Kabbalah, Kabbalah is het ontvangen. Door de Kabbalah ontvangen het hoge licht, dat eh, corrigeert, aanpast jouw eh, kilim aan, aan zichzelf, corrigeert jezelf. Want het licht is eh, omwille van het geven. Zelfs Gogmais wil geven. En Licht Ghassadima, ook Licht ook, Alles is, is willen van het geven. En dat steeds wordt door ons geïncasseerd En daardoor kunnen we niet ontsnappen, ontsnappen van de correctie. En van ons wordt geëist alleen maar de juiste Kavana. De rest doet het licht. Begrijp je dat? Het licht, het hoge licht, het, het licht van de eeuwigheid, die doet het de rest. Daarom, in de Tora wordt, wordt, wordt ook gezegd, toen ze gingen in de oorlog in, uh, in een bepaalde, bepaalde hoofdstuk, dan gingen ze in de oorlog, en Moshe zei, Hashem is met ons. En Hashem zei zelf dat eerst aan, aan, aan, aan Moshe. En, en Moshe zei dan aan, aan een volk van. Uh, blijf rustig. Tagarishoen. Hashem zal vechten voor jullie. Wat betekent het? Blijf rustig. Blijf. Ja. Yeah, Wat betekent Dat Betekent blijf rustig en Hashem zal vechten voor jullie niet dat jullie dan met jullie jullie wapens wapens en, en uh, uh, Uzi mitrailleurs en alle, bo, alle die verfijnde technieken militaire technieken nodig hebben zoals uh, zei dat steeds uh, alle industrie is gericht op die militaire overwinning uh, militaire superioriteit, maar Hashem zal vechten voor jullie, betekent dit in, innerlijk, Torah spreekt van innerlijke dingen, en uh, betekent, jullie moeten geven alleen maar de intentie, betekent, rustig blijven, wat er ook is, jullie moeten blijven uh, vol vertrouwen, niet opgefokt, Eh uh, geen zorgen maken over uh, morgen, leven in het nu. Dat betekent Taharishun, dat betekent wat Moshe zei tegen het volk. Blijf uh, Taharishun, blijf rustig stil. En Hashem zal de oorlog voeren voor jullie. Dat betekent dat, dat wat wij ook wat steeds het weet, weer en weer. Uh, uh, oproepen dat bij ons komt het dat ik uh, jullie steeds zeg daarover doorgeef dat deze houding van dat van ons wordt gevraagd alleen maar de kavana de volledige kavana ontvankelijkheid uh, vertrouwen en dan Ontvangen wij automatisch, Hashem vecht voor ons, betekent Hashem automatisch, dan het licht is hem. Het licht automatisch doet zijn werk binnen, dan binnen onze kilim. Want wij kunnen de Sitra Acher niet aan. Wie kan de Sitra Acher aan? Niemand. Alleen Hashem. Moshe kon ook het volk Israël niet zelf. Uit, uit de klipot eruit uh, laten komen uit Egypte daarom hij zeggen, hoe kan ik dan mijn mond is, uh, is dit en dat, uh, niet alleen dat uh, hij de moed niet had maar hij wist wel dat hij niet kon dat doen, dan Hashem zegt tegen hem uh, ga naar Farao en ik ga met jou mee, Farao dat is de, het epicentrum van onze wens om te ontvangen van onszelf, onze ego ja, de mekka van onze ego. En dat is wat Hashem hem, hem had gezegd. ik ga met jou. Dus jij, ja, ik ga, Moshe, ik ga met jou. En wij gaan eruit halen, al die vonken van het heilige, uit die balingschap van de farao. Jij doet, maar in samenwerking. Het kan niet anders, kan niet anders gebeuren. In samenwerking met jou. Jij doet de kavana En ik doe de rest. Dat is wat. Dat is wat. En daar, ik maak de wonderen daar in, in, uh, in Egypte. Zo so is het ook bij ons. In onze studio. Jij maakt de kavana en het licht. Van wat we leren. En wat we aantrekken. Die, dat het licht maakt bij jou al die transformaties, en vecht tegen jouw kilim, te, sorry, vecht tegen jou, binnen jouw kilim vecht, met de citraagra die daar zich heeft aangehecht, in de plaatsen van Gissaron, in de plaatsen van Tekort. Van en dan weet je zeker dat, dan weet je zeker dat jij zal overwinnen. Duidelijk. Hoe weten wij dat wij overwinnen dat? Hoe wist Yeshua dat de overwinning, dat hij behaalde de overwinning? Juist door deze kavana die, men, die jij geeft of die Yeshua gaf die volledige kavana. We kunnen ons niet vergelijken natuurlijk met Yeshua, maar voor ons was de weg weggelegd om op deze manier eh, ons te doen, corrigeren. En nu kijk wat hij ons nu vertelt over deze gogma, die wij ontvangen. Dus niet de gogma van de mochtestima, van die verborgen gogma. Maar hoe dan nog een keer hij zegt het nu in zijn keurige, krachtige bewoordingen. Let op. De regel 20. We ze hem als mam nifhanim raklev genad en desalniettemin, zij ze zelf, dus de abba en ima, worden geacht alleen maar als het aspect, Avira dagje, 21, als het aspect van een dun, een dunne lucht. De lucht is Gassadim. Is en dan, Dagje, dunne, dunne. Uh, de Haïno, dat wil zeggen, dat ligt maar dun, weten we her, waarin hij nog? Dun, omdat die komt uit het hoofd. 22. Mishumse gogma zo, omdat deze gogma, dus de euh, nistama baresha de omdat deze gogma, oftewel de gogma, verborgen gogma, is verstopt in het hoofd van de arichanpin. En dat is cruciaal om dat goed door te hebben. Wij in 23a Parzuf in Jeholym le kabel. Chochma en de kunnen de Chochma ontvangen alleen, Chochma ontvangen alleen van de Bina. Zie je Van de Bina, die terugkeert om Chochma te zijn, oftewel terugkeert naar, de, naar het hoofd van de Arichanpin. Bij het Schola, de Arichanpin in de tijd wanneer zij opsteigt, naar het hoofd van de, van de Arihantin natuurlijk door onze man. 25. Mumitja Gedet Shamim Chogma Stima. En die wordt daar, en dit is ook belangrijke toevoeging, en die wordt daar verenigd met de, met de verborgen Chogma door de Aboujima. Ja, want de Aboujima die opstegen en samen met de Aboujima stegen op de streekt op de, wat niets verdwijnt in het geestelijke, alles is verbonden, dus aboeïma, goed opletten. Abo en Ima hebben van binnen zichzelf, Ima is die zijn omhulsel, parzofim, die, die omhulsel zijn op de bina van de Arihantin de javni. Dus binnen de aboeïma is bina van de Arihantin Nou, hoe gaat het in zijn werk? Iemand, een mens in deze wereld, die doet een man omhoog brengen. Die brengt een man omhoog. Die man die gaat naar de zon, oftewel zeer naar de nookwa, zij verbindt zich dan, dan die van de nukwa die dan voelt zich geroepen om, als mama, als bina, als mama, dus, Kokha gaat naar, natuurlijk naar de bina van de malgoed, die voelt zich geroepen om, te helpen het kind en dan van het orjachar van die nog van de vier stadia van het directe licht zoals we dat geleerd en dan zij keert zich uh, zij haar gezicht naar uh, of die in, in, in de fase we hebben dat geleerd de vier in de vier in vier fasen dat zij komt in de uh, stijgt op en uh, naar de zeerantine en uh, en zij, beiden, met de man, uh, stegen op naar de Yim. En dan geven we ook wel aanzet aan de Abouhima. Abouhima hebben ook Zewuk Lopassik. En wanneer zij opstegen, dan ook de rest, ook de hele... Ook de Abouhima die daar stond, die stijgt ook op naar... Het hoofd van de Arigantin. Niets verdwijnt in het geestelijke. Dus Abou Ima staat ook op, haar, op hun eigen plaats. En dan gebeurt het wat hij ons vertelt. Dat, dat um, die Bina, dat ook die Bina, wanneer de Abou Ima stegen op naar het hoofd van de Arikantin, Dat ook de Bina die op die... Uh, op de lagere plaats, dus uh, op de plaats van de Abba en Ima, met hen verbonden was, die ook stijgt op, samen met de Abba en Ima, naar het hoofd van de Pien, en die wordt daar verbonden met het verborgen gogma, daarom zegt hij dat door Abba en Ima. Want de aanzet voor deze Verbinding van de Bina van de Arihantin met de Chogma van de Arihantin. Of die verborgen Chogma. Heeft gegeven de Abba en Ima. 26. We hazen. Nikreta Bina, Gamken Bashem Chochma. Let op. En dan heet de Bina eveneens in de naam Chogma. Leerlijk, omdat zij ontvangt van de chogma van de ware gochma, maar eigenlijk is dat gochma van de bina 27, waar gochma zo niet kred, bachem chogma. en deze chogma let op, deze chogma die dan ontvangen wordt die heet de chogma. van la met woord van 32 eh uh, Paden. Dat is dan de, eigenlijk, dus die betekent dat de gogma die eigenlijk bina is, die wordt tot gogma in de tijd van de, eh, wanneer zij opstijgt naar de arigen, naar het hoofd van de arichant. Altijd gebeurt het op deze manier. 28. הרי, שאפילו הבינה החוזרת להיות חוכמה, נכן אתוינת הנקראת קודש, אין זה אלא מחמת שמקבלת דרתך מחוכמה סטיימאה שבאבה ואימאה, עלי דרי עתה וערי חנפי. קודם nu goed kijken, wat je zegt ons. hij je dus, dat zelfs de binad die terugkeert om hochma te zijn, heet Kodesh. En dat, uh, dat is alleen maar het feit fe dat zij Kodesh heet, is alleen maar vanwege het feit dat zij ontvangt van, het verbor, van de verborgen gochma, die in de abuïma is, door haar opstegen naar de arighampin. Ook dat is alleen maar dankzij het uh, opstegen van de abuïma, oftewel, uh, samen met hen dan de bina van de arighampin, naar de naar het hoofd van de Arichanpien. 31. En we koolsheken, schaar par zufeer het bina zo, 32, schaar aligjot hochma. Dus eigenlijk, zie dat, wat hij ons nu vertelt. De eerste, dus die ontvangt dat, dat Heilige. dat is de above ima. Maar het Heilige komt van de Arichanpien. Eigenlijk. Alleen de Abu-Ima kunnen dat wel ontvangen, omdat eh, door dat principe, door dat fenomeen, eh, dat, eh, dat Abu-Ima die opsteegt naar het hoofd van de Arichapin, samen met de Bina van de Arichapin, en dan de Bina wordt tot Chogma. Want de Chogma is kodus, ja of niet? De Chogma is het Heilige. En dan aboima die dan juist door het opstegen naar het hoofd van -he de Arikantin verkregen deze, verkregen hoogma. En dan zegt hij ons, om ik al en uh, des te meer uh, de overige partsofim van de die Alleen maar van deze Bina ontvangen die welke Bina voor te zijn te worden Chogma. Nee, nee. Dus alleen maar de de en ima die zijn wel de eerste die dat wel van die van die Kodisch ontvangen. Dan laat staan dan die overige, de laagste, de lagere Die van die Bina ontvangen. Weet bij er, van een, En het zal nog uitgelegd worden voor ons, dus verder, verder op. Regel 34. We zijn Schwil kijk de nacht, min Jude, de Ihoe, 35 Eftag, Rachma, de maabed pirin, de Iwen. En dat is wat onze zoger, onze, onze oot in de zoger zegt: Schwil da een dun padje dat afdaalt min Jood, van die Jood, een stippeltje dat afdaalt van de Jood. De Igo eftag wel dat, welk padje doet. Rachma open, doet de baarmoeder open. maar maar pieren we even om te geven, te doen, te maken, pieren we even, pieren we even, uh, vruchten, vruchten voor te brengen. Het lijkt wel, twee pieren is vrucht, en even is ook, nou, is ook vrucht, maar dan eh, een ander is een synoniem. Dubbele punt. Botea, de volgende pagina, Reshkaf Dalet 224. De eerste regel, Hasulam, de rechterkolom. Koolregen, imotos, vila, haar je redt mij houden, twee, zeg u potijach rechtemlascot pirrot de vorige pagina 223 de linker kolom was zullen de regel de laatste regel vijfendertig na de dubbele punt. Potijach, de volgende pagina koel regen, opent elke barmoeder. Iemand oost weer met dat dun padje hayoret dat afdaalt van de letter jude. De regel 2. Ze hoepen tegen dat die doet de baarmoeder open, om te maken pirotweven, om te maken de vruchten voor te brengen. Regel 3. Alles bestaat alles wat er bestaat, bestaat uit die naam Jutke Wafke. Dat is dan et, als het ware het netwerk van alle, alle van het leven. Goed opletten wat ik zeg. De DNA van de ware DNA van het leven, dus niet de DNA van het materiële. De materiële substantie, maar de DNA van het geestelijke substantie, dus eigenlijk de DNA van het leven zelf, van de geest van het leven, van het eeuwige leven. Maar dan bestaat hier overal alles wat leeft, heeft ook mm, projectie, in welke vorm van ook, dan ook, uh, daaronder liggen de krachten van uh, Jodke Wafke. En natuurlijk in deze naam Jodke Wafke zit Elohim altijd, zonder katnud kan geen katnud komen. Um, uh, alles zit overkoepelend alles zit in deze naam Jodke Wafke. Wanneer we zeggen van Elohim, dan bedoelen we alleen maar de de, de toestand, toestand actieve toestand van de gadnoot en wanneer we zeggen dan jodkei wafkei, bedoelen we dan wel een toestand van gadnoot maar normaliter natuurlijk alles is present in elke uh, elk toestand, in elk levende wezen, altijd is present goed gehoopt go, goed, uh, wat ik probeer nu te zeggen uh, is present de naam jodkei wafkei en in een, laten we zeggen, in een, in een, in een uh, moordenaar zit je ook, natuurlijk, elke moordenaar, ook uh, uh, uh, verschrikkelijke moordenaars, ook de, de, de, de, de beulen van de concentratiekampen, natuurlijk daar in elke van hen, in elke toestand, ook zit en zat. Jutke, wafke, ook in de toestand wanneer zij al die verschrikkingen verrichten. Deel, het is niet de mens die dan, het is aan de mens om zich aan te passen aan het hogere. De mens moet zichzelf corrigeren, dat zijn dat is ook correcties. Ook dat zijn allemaal correcties, maar alles moet eerst de niets komt van boven, als het niet van beneden wordt aangewakkerd. Dus, ook de barmhartigheid, die het ervaren van de naam Juk, K, Waf K., moet komen. Eerst äh, de eerste, de aanzet moet de mens zelf geven. Net zoals wat we hebben geleerd met äh, de samenwerking tussen het licht en de klie. Moshe en Hawaya Yudkei Wavke die zich aan hem heeft gemanifesteerd, uh, verschijnen. Die helpt Moshe om uh, al het werk te doen, maar Moshe moet wel aanzet geven. Zo is het ook in deze. Maar in alles zit deze naam Yudkei Wavke. En daarom uh, men, hoe moet de mens dan? Euh, zorgvuldig om te gaan met al, alle schepselen van de natuur. Laat staan een mens, een mens. De regel 3: Pirush, ki Dat heb ik er nog niet gelezen, ja? 3. Maar de vertaling tot nu toe heb ik gedaan. De regel 3. Pirush, Kiniefgaan. Oh, ik zie wel dat in het derde woord. Eén eh, na de laatste letter is he. en dat moet het zijn. Dus doortrekken de linkerpoot. Pirush, Kiniefgaan, behajude. Gimel, Bheinot, Dubbelpent, Resha Fir Geza, Oshviel, Hakucza, Shiba Nikra vijf, Resha Aromes, leren dat pina Neilamo melubash baab wa En nu hoort kijken, vertelde ons over de over de letter Yud de opbouw van de letter Jood, de Componenten van die letter -jewd. De regel drie. Tijdelijk. Hoe het verbonden wordt met de lagere en hoe het eruit ziet. Drie. Kijk nou, kunnen we alles leren van die letters? Kunnen we de hele, alle, alles leren? Peroush. Een toelichting. Kinev gaan bij Want in de in de letter worden onderscheiden drie aspecten. In, in, de, in het Aramees is het resha, het hoofd. De regel vier geza, dus de stam van de letter U, zelf, dus dat rondje zelf, dat spotje zelf. Ushvila, Ushvila, en het patje dun padje nog dat naar van die stam van dat spotje zelf af, uh, afdaalt van die letter jude. We kunnen dat niet zien, normaal. Ja, hoe kan je dat ook hier zien? Kan je het ook, zelfs aan de gestilleerde jude kan je dat zien, dat dun paardje wat naar beneden afdaalt. En als je goed kijkt, kan je ook dan in de Jude zien boven, bovenaan ook een klein dun, dun stippeltje, kort dun stippeltje boven, um, boven dat stam, de stam boven de spot van de letter Jude zelf. Dus die drie delen. Vier, ha Hiljon, de bovens, het bovenste stippeltje, de toch? Uh, het bovenste de stippeltje daarvan. Heet resha, heet het hoofd. De reichel 5. Harom reichel 5. De zin 5. op het aspect De Hanelam, die verborgen is. En die ingebed is in De reichel en Ima. De De reichel zes. De De reichel We Geza, harobes, leparsuf, abovijima, atsma. En nu goed kijken. En het lichaam, oftewel het the, the, lichaam van de letter Jude, dus de letter Jude zelf, dus dat spotje zoals we dat noemen, uh, heet Geza, die heet stam. Ja, net zo een boom, boom, heb het ook een stam. De regels zeven. Aromest die zin speelt op de parstuf Abba en Ima zelf. Terichel 8. Wa de tachton taakton Shell Ajud neemt Aaromest Neemt al jesodo De Abba en Ima Shellam Bezijum parstuf Shellam Shellahem Din vee Neemt Shellam Takik En u goedkijk Dat derde gedeelte. Dat wat Dat stippelt naar beneden. En Hakutsa, Dachton en dat onderste stipeltje van de letter Jud heet schwila, heet Patje Haromes al Jesodot en die zin speelt op de Jesodot, op de Jesod van de Aba en Jesod van de Ima aan het einde van hun parts of red Rhini Kretschwildakiek en dat heet dat stipeltje heet Schwildakiek dun patje. Amnamikarashem de shem elef shviil hu arak aljesod de abak yisod de ima twalovnikran nativ basod hay shvil, bahai nativ yativ Dertin vasod hakatuv u bamaim b'maim Rabim. en echter dat op echter de hofzaak, de essentie van de nam schwil, van de nam pad, pad Reichel elf, is alleen maar de jesode van Aba, het belangrijkste element, is de jesode van Aba, die jesode ima, van de jesode van de ima, die heet natief, die heet zo'n uh, wegete natief, zo'n smal wegete, was zood, hij schwiel, bahay in de zin, in de essentie, zoals so het gezegd wordt, geschreven is, dat pad, dat pad, dat pad in dit weggetje uh, gezet is, gezeteld. Dus het mannelijke uh, het je soort van Abba, is binnen die binnen de eerste van de ima hoe en zoals het gezegd wordt geschreven is rabin en jouw is in de hoog in de grote wateren de regel dertien naar de punt kia heusadim waar het veertien shemba waar shafagadol niet rabin I left it so out. Shall day fifteen zivug ze de shvir venatif, almin zestin? hefsek, olamot. Dertin, Not a pun. What betekent that? Dit, dit verse en jouw pad is in de in de grote water. Kjos kjos adim van de chassadim in de tijd. 14 schem schefa wanneer van hier zij grote overvloed hebben. Groot licht, overvloed hebben. Nikraim, maim rabim heiten feile grote vele water. Shaled deze zwog, zei dat door deze zwog, de regel 15, van zwier venatief, van pad en dun weggetje is no, uh, dunweghetie. Uh, dus uh, de weggetje is natuurlijk uh, breder dan de zwier, dan het padje natuurlijk zivouk de dat, dat is het zivuk van non-stop zivuk Nooit, dat nooit stopt. Non-stop zivouk. Uh, 16. Mashpeim, Ayim Rabim, worden grote wateren, vele wateren gegeven zonder uh, oponthoud op aan, aan de wereld. De wereld is in the de zon, de wereld is in de zon. En van hen komt het ook naar ons, naar onze wereld. Om meteram ze niet, tak nu, om meteram ze niet kan nu, parcuf abo imaba, chibura, 18, uur vilvenatief, loha ja muspashum, chefa eli alamot de 19. En, goed kijken, en al voordat, voor voor, al voordat de parsoen van Abba en in werden ingesteld, gecorrigeerd, ingesteld, in de ver, verbinding tussen de schwil en natief, tussen dat, als um, achten padden en, en Smaal weggetje. Lohia mushpashum chefa was absoluut geen, helemaal geen overvloed kwam aan de wereld. 20. We ze meer Peter Kolrechem, Bahahuschwil, 21, da kiekten, nacht min jude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 Peter kool, regen. En nu goed kijken, ik keer terug naar dat, dat stukje wat staat geschreven in dat fragment, eerste fragment van de Torah dat in de twielen is. Kadesh, Kadeshli, dus uh, heilig voor mij, elk, uh, elk eersteling die dus de die, die baarmoeder openbreekt. En daar gaat hij nog, gaat hij daarover hebben, uh, parallel leggen met dat stuk 20. En we zijn zo, maar dat is wat hij zegt dus over. Peter Kolregen, hij die, uh, is de eerste link, oftewel hij, hey, de eerste link die breekt, Peter Kolregen breekt op, uh, breekt door, breekt door eigenlijk uh, elke uh, regen. Eh, baarmoeder. Bahush wil in die schwierde door die, door dat dun patje, de regel 21, de nagat mina jude, dat afdaalt van de letter jude. En legt het ons uit. Hanatief de ima, dat weggetje van de ima, heet rechem, heet baarmoeder. 22 dat alle barmhartigheid, het licht van barmhartigheid, vandaar wordt uitgestoord, gegeven. Shimitherem Ima, dat al voordat Aba en Ima ingesteld worden, regel 23, in verbinding door schwil en natief, door, zoals het padje en het smalweggetje, die was, uh, die deze baarmoeder was, verstopt, oftewel, ver, dicht. 24. Wel, ondacht en die werd open alleen maar door uh, het dun padje van Abba. Ja, dat binnen, binnen de hima is natuurlijk 25. Want ik kreeg de kiek en daarom heet eh, dat dun patje heet Peter Kolreim het openbreker van elke baarmoeder. Punt 26. Die hoeft haar grachma, ze maakt het even 27 dat je Peter, wie is zo schenit Chaberba Schwil Dakik De Abba Moshpa'at Ima 29 Piren Wie Yvin Bosheffa Gadol Deuh Ge Dake Yehood Basota Katou Katou Bedertag U Schwileg Bamaim Rabin Gut 26 De IGHO Heftah Rachma Want Dat Zo's De Socher Segt Onze Zocher Segt Want Hij hey, Doet Open Open De Baarmoeder. Le ma abet we even om de vruchten te, te doen. Letterlijk. Kedaka je goed naar behoren 27. En dan legt het ons uit. peter Want peter, het woordje peter, openbreken, betekent open, open. Dat die open doet, open maakt. O, meer het, en vanaf en in de tijd vanaf de tijd die wanneer eh niet wanneer aan eh, eraan wordt eh, ermee wordt eh, verbonden ja met de met de met de baarmoeder wordt verbonden dakik, de Aba het dun paadje van Aba moest ima van dat moment ima geeft Pieren we even geeft vruchten. 29. Washefa Gadol in grote overvloed. Kedaka naar behoren. Was zoals het geschreven staat. In het vers. 30. Ushvilech ba Bamaim Rabbi. En jouw pad is in grote water.